Na de wedstrijd bleef het rustig in en om het stadion. Er was extra politie ingezet. Maar inmiddels zijn de meeste supporters vertrokken uit Enschede. In Meidrecht heeft de politie vanmiddag een waarschuwingsschot gelost... om twee groepen vechtende mannen aan te houden. De politie was bang dat de mannen wapens hadden. De groepen vochten met elkaar in het centrum van Meidrecht. Toen de politie arriveerde, was de vechtpartij al afgelopen. Zeker elf mannen werden gearresteerd. Maar daarbij was het volgens de politie nodig om een waarschuwingsschot te lossen. De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk.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 Het weer bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. Morgen droog, behoorlijk wat zon. Maxima komen uit tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Dagen daarna wisselvallig en kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Delta Lloyd heeft de onderscheiding hypotheekproduct van het jaar gewonnen. Daar zijn we heel trots op.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 Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Het is nu ruim een week na de implosie van het kabinet Rutte 1. En wij vragen ons af, verandert het iets? Verandert er iets aan ons buitenlandbeleid? Nederland sloeg in de afgelopen anderhalf jaar een pleefiguur... zoals vvd V. Frits Bolkestein het ooit zo mooi uitdrukte. En dat bleef niet zonder gevolgen. Zo werden de afgelopen tijd nauwelijks Nederlanders benoemd... op hoge Europese posten. En buurlanden keken met verbazing naar Nederland. Toch een van de oprichters van de EU. Hoe kon het dat in Den Haag de afgelopen anderhalf jaar... alleen nog maar werd gepraat over de bureaucraten en zakkenvullers in Brussel... en niet over de rijkdom die ons toeviel... dankzij de interne markt en de komst van de euro. Het leek er soms al op dat het getoogkabinet Rutte 1... helemaal geen internationale ambities meer had. Maar sinds afgelopen week waait er een andere wind. Op het Binnenhof nu de middenpartijen weer aan zet zijn. Zoals bekend zijn GroenLinks en D66 onversneden pro-Europa tellen we straks weer mee in Brussel. Daarover zometeen een column van journalist Robert van der Roer. Verder ook aandacht voor Griekenland... waar ze net als in Nederland moeten bezuinigen. Maar dan anders. VPRO-redacteur Sofoula Schalkwijk, zelf van Griekse afkomst... ging naar het Griekse platteland... waar berooide stadsbewoners naartoe trekken... in de hoop daar hun kostje bij elkaar te kunnen scharrelen. Maar gaat ze dat ook lukken? Het was een vreselijke moeilijke winter met heel veel sneeuw en kou... met hele hoge stookkosten. En eh, iedereen heeft daar eh, zo op bij moeten leggen... dat het voor de meesten niet haalbaar meer is om de zomer eh, door te komen. Dat zo meteen om tien voor half acht. We beginnen met de column van Robert van der Roer. Bij het Europees Parlement valt morgen een dikke stapel... in de brievenbus afzender Jan Kees de Jager... met daarin de eerste opzet van Den Haag voor een miljardenbezuiniging... zoals die afgelopen week in allerhaast is samengesteld... door de inmiddels veelgeprezen Kunduz-coalitie. Precies op tijd. De Europese Commissie wilde voor Koning in de Dag uitsluitsel... We werden ervoor geprezen door eurocommissaris Reen, die zei, dit akkoord bevestigt de lange Nederlandse traditie... van solide publieke financiën. En zo werd gezichtsverlies in Europa voorkomen. Maar... Er is meer te doen, betoogt journalist Robert van der Roer... die al jarenlang de internationale diplomatieke ontwikkelingen volgt. Anderhalf jaar regeren met gedoogpartner partner PVV... heeft het Nederlandse imago volgens hem over de grens geen goed gedaan. Luistert u naar de gesproken column van Robert van der Roer... getiteld Diplomatiek Extremisme. Het kabinet heeft met een groot deel van de Tweede Kamer... de begrotingscrisis bezworen... Maar nu wacht een andere mammoettaak. Het herstel van de internationale reputatie van Nederland. Die reputatie is beschadigd door het kabinet Rutte. Anderhalf jaar lang heb ik jammerklachten aangehoord van Nederlandse topdiplomaten over hun eigen regering. Zoals ik ze in twintig jaar nog nooit gehoord heb. Tot voor kort gold Nederland internationaal als een solide en betrouwbare bondgenoot. Ons land had een open blik op de wereld en op andere culturen. Nederland nam zijn verantwoordelijkheid en steunde of deed mee aan militaire missies en ontwikkelingshulp. Een klein land met een groot hart en een evenwichtige visie. Een kleine leider naar wie grote landen luisterden. Nederland opereerde altijd vanuit het politieke midden. Want dat is de plek waar een klein land zonder macht toch invloed kan uitoefenen. Die plek, in dat internationale midden, heeft Nederland vrijwel opgegeven. Nederland stond steeds meer aan de buitenkant en raakte in zichzelf verkeerd. Door de invloed van Geert Wilders en door de verwaarlozing van de eigen diplomatie. Aan die buitenkant nam ons land grillige, harde of isolationistische standpunten in. Neem het xenofobe Polen-meldpunt. Of het als enige EU-lidstaat blokkeren van de toetreding van Roemenië... en Bulgarije tot Schengen. Neem het klakkeloze goedkeuren van alles wat Israël doet. Neem de mini-bijdrage in Libië. Zelfs de regeringsloze Belgen bombardeerden met dezelfde F-16's wel... De marginale trainingsmissie in Kunduz laat ik maar even buiten beschouwing. Nederland bedreef ineens diplomatiek extremisme. Rutte en de Zijne namen soms de stijl van Wilders over. De stijl van de neocons, de neoconservatieven... zoals Dick Cheney en Donald Rumsfeld uit de regering van George Bush. Je eigen zin doordrijven, nukkig samenwerken en recht praten wat krom is. Nederland ontpopte zich tijdens de eurocrisis als een financiële hardliner in het noorden... tegenover de euro in het zuiden. En terecht. Ja, dat was pro-Europees en tegen de zin van Wilders. Premier Rutte bleef als een kan tegen beter weten in... ontkennen dat de soevereiniteit aan Brussel werd afgestaan. Het was een bijna kinderlijk verzinsel om Wilders te plezieren. Want hoeveel macht de Brusselse begrotingswakers nu hebben... mede dankzij Nederland... konden we afgelopen week zien bij de begrotingsdeal in de Tweede Kamer. Nederland staat er niet best op in de Europese Unie... in de NAVO en in de Verenigde Naties. Ons land loopt geld en invloed mis. Orders voor het bedrijfsleven en hoge internationale posten. Een van Nederland's beste diplomaten zei mij onlangs... ik schaam me soms voor Nederland, ook als ik met andere landen aan tafel zit. En ik ben heus niet de enige Nederlander die er zo over denkt. De Nederlandse leiders zouden ook eens werkelijk vertrouwelijk moeten praten... met hun eigen diplomaten. Misschien gewoon eens samen de kroeg in... Dat is niet gebruikelijk, maar het zou wel helpen. En bijdragen aan het herstel van Nederlands geschonden reputatie. Ga samen een biertje drinken met de diplomaten in Brussel. Dat is het advies van Robert van der Roer... over de rol van Nederland in het buitenland en dan het bijzonder in Brussel. Een einde aan het diplomatieke extremisme, dat is waar hij om vraagt. Dit is nog steeds VPRO's Bureau Buitenland. Zometeen aandacht voor de persvrijheidsdag... die op 3 mei in Amsterdam wordt gevierd. Twee landen staan daar dan centraal. Mexico en Turkije. We spreken zometeen met de verslaggever in Mexico... het gevaarlijkste land ter wereld voor journalisten. En we hebben een reportage vanuit Turkije... waar meer dan 100 verslaggevers vastzitten. Alvast een fragment. We moest even wegsprinten uit het studio net. Eh, om te voorkomen dat we live in beeld zouden komen op de Turks tv. Ze heeft het vandaag onder meer gehad over zelfcensuur. Zoals u weet, ontstaat er in Turkije in toenemende mate een klimaat. waarin journalisten zich eh, zelf censureren. Dat zo meteen na half acht, een reportage vanuit Turkije. En dan gaan we nu naar Griekenland. Een van de landen waar minister Jan Kees de Jager steeds felle kritiek op had, was dat Griekenland. En hoe reageren ze daar nu op de strubbelingen hier in Den Haag? Aan de telefoon, Angelos Afkoestides, een gepensioneerd ambtenaar. En hij spreekt goed Nederlands. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan het dat u zo goed Nederlands spreekt, meneer Afkoestides? Ja, ik heb 25 jaar in Nederland gewoond. En een Nederlandse vrouw. Aha, dat helpt. Ja. De liefde leert een taal. Ja. Ja. En wat dacht u toen u begin van de week hoorde... dat het Nederland misschien niet ging lukken om die 3 norm te halen? Ik vond het heerlijk. <laughs> ik, was de, ik was niet de enige hier. Waarom niet? Ja, kijk, het beeld van Nederland hier is niet zo positief. Ja, Nederland presenteert zich als uh, zou ik zeggen, de kampioen van de financiële orthodoxie. En er wordt hier gezien als de belangrijkste bondgenoot van Duitsland in Europa... En uh, dat is die, deze financiële orthodoxie, die een uh, bezuinigingsprogramma heeft opgelegd... hier, dat uh, in twee jaar Griekenland totaal heeft geruineerd. Ja, dus u had steeds maar weer wat uit te leggen op feestjes. Want u bent natuurlijk oh, ja, een Nederlander zonder... in de ogen van uw buren. Ja. ja, dat is ook zo. En ze vragen me steeds wat is er het probleem met, uh, met Nederland. Ik probeer het uit te leggen, maar goed. Ja, nu dus een koekje van eigen deeg. Oh ja, het is precies. Dat is, dat is een term wat ik graag in, in, in het Griek zou willen vertalen. Ja. <laughs> Bestaat die uitdrukking in Griekenland of niet? Nee, nee, helaas niet. <laughs> um, um, Nederland is wel heel consistent, toch, als het om die 3% gaat? Oud-minister ja. van Financiën Zalm is in 2003 zelfs naar het Europese Hof gestapt... toen Frankrijk en ook Duitsland uh, boven die 3% uitkwamen. Ja, ja, ja, Nederland is zeer uh, consequent daarbij. Dat, is, uh, dat kan ik niet zeggen. Maar, maar ja, kijk, voor ons het probleem is, eh, niet zozeer dat Nederland zich op die 3% bleef vasthouden, maar dat Nederlandse politici en ook de media steeds komen met keiharde en denigrerende opmerkingen over Griekenland en de Grieken. Dus je hoort ja, iets van, uh, jullie zijn lui, jullie hebben te veel vakantie, jullie zijn ja, laag. en die ja. dingen. Ja, dat kennen we. Maar ja, dat horen we hier. Dus als uh, de jager iets zegt, dan, dan zien we het vanavond op de televisie. Ja, maar nu is het dus wel zo. Ik bedoel, er is wat schadefreude bij jullie daar in Griekenland. Maar inmiddels is de situatie weer helemaal veranderd. Binnen twee ja. dagen een akkoord bereikt met een Kamermeerderheid. En Nederland lijkt nu dan toch aan die 3%-norm te gaan voldoen. Wat vindt u daar dan van? Ja, persoonlijk was ik uh, blij mee. Zo dubbel ben ik ook nou weer. Uh, ik vind dat Nederland zich arrogant gedraagt. Maar ik wil ook niet dat die echt in de problemen komt. Nee. En bovendien vond ik... Uh, ja, meen gaat het niet zozeer om de inhoud... maar ik vond het... Uh, ja, ik keek vol bewondering op de televisie... hoe het Nederlands parlement in staat bleek... om binnen vier, uh, 48 uur een compromis te vinden. Zou, zou dat vind in Griekenland het, kunnen? Uh, nou, nee, niet zo makkelijk. Ja, hoewel er zijn hier compromissen gesloten... Ja. Uh, uh, uh, maar dit nou zo snel... Uh, ja, ik vond het een, uh, een les in uh, parlementaire democratie en daar geloof ik in. Ja. Maar er is, er is ook een negatief aspect natuurlijk, hè? Mm -hmm. is dat uh, Nederland weer bij mevrouw Merkel op schoot komt. En uh, ja, zoals we hier zeggen, mm -hmm. het blafhondje van Merkel. <laughs> zo, zo wordt Nederland gezien, of uh, loopjongen van Merkel. Ja, er, er wordt hier nu wel enorm gemort, hè, dat het btw-tarief BTW omhoog gaat. Nullijn voor de ambtenaren, de AOW-leeftijd gaat volgend jaar al omhoog. Dat lijkt me echt mm, klein bier vergeleken met wat jullie in Griekenland er allemaal meemaken. Ja, maar kijk, hoe, hoe jullie jullie financiën regelen, dat moeten jullie zelf weten. Dat, is, ja. dat kan ik jullie niet vertellen. Dat is, uh, maar ik vind het uh, goed dat in een moeilijke situatie echt een oplossing is gevonden. Ja. Maar uh, ja, je moet wel oppassen natuurlijk van uh, wat die maatregelen uh, met zich meebrengen. Maar goed, dat, dat, dat, daar, daar kan ik... Uh, daar kan ik me niet over uitspreken. Nee. De volgende week zijn er verkiezingen in, in, in Athene. Ja. Uh, of sorry, in Griekenland. Uh, er doen ja. wel 32 partijen mee. Ja. Uh, uh, wat wordt de grote verrassing? Ja, kijk, niemand weet het. Hè. Dat is, uh, dat, dat is, uh, ja, ik heb vandaag de, de krant gelezen. En uh, ja, er is niemand die durft uh, iets te voorspellen. Kijk, de, de mensen zijn voedend op de oude politieke partijen. En heel boos op Europa. Dus uh, ja, het vertrouwen op de politieke partijen, op de politieke wereld, uh, is maar 1,5%. Ja. 96,5% uh, zegt absoluut geen vertrouwen te hebben. En men heeft een enorme behoefte om de twee grote partijen te straffen. Maar ja, dan kom je dus op het moment dat je moet gaan stemmen. En wat, wat ga je dan doen? Er zijn twee opties. Of je kiest voor het memorandum, zoals we hier noemen... dus memorandum, dat is zeg maar het programma... Met de programma. IMF en de Europese Unie, ja. Precies. Of je kiest voor het memorandum, dus het uitvoeren daarvan... Uh, in de hoop misschien dat je, dat je een beetje aangepast uh, kan worden... of je wil het memorandum opblazen, met alle consequenties van dien. En wat gaat u en... kiezen, Ik, uh, uh, afrondend... Dat zeggen we nooit in Griekenland. Goed. Nee. Ook in de opiniepelingen. Goed. Hartelijk dank, Angelos Afkustidos. En veel wijsheid toegewenst. Volgende week, 6 mei, verkiezingen in Griekenland. Wij zullen daar hier in Bureau Buitenland ook veel aandacht aan gaan besteden. En we blijven in Griekenland, want... Over precies een week gaan daar dus de, de, bewoners, de bewoners naar de stembus. Eh, de grote vraag is hoe zwaar die twee grote partijen... die het land decennia lang beurtelings hebben geregeerd... zullen worden afgestraft. De rechtsconservatieve Nea Democratia of de sociaal-democratische Wie eh, wordt de grootste? Zij voerden onder druk van Europa en het IMF strenge bezuinigingen door... Eh, waardoor de werkloosheid is opgelopen tot maar liefst 19 procent en de economie met 5 procent. Zal krimpen, zo verwacht de Griekse centrale bank. Toch ziet adviesbureau McKinsey dat een paar maanden geleden een gezaghebbend rapport schreef over de Griekse economie groeimogelijkheden. Met name in het toerisme, de landbouw en de export. Sofoula Schalkwijk, redacteur van de VPRO Radio, ging naar het afgelegen bergdorp Ano Pedina in Noordwest-Griekenland. Er wonen nog geen 100 mensen en die werken allemaal in het toerisme en de melkveehouderij. McKinsey's ideale proeftuin dus. Zo klinkt het Griekse bergdorp Anopedina. Het ligt op 960 meter hoogte bij de stad Ioannina in de buurt. Ja, het is uitgestorven. Er is niemand op straat hier. Je ruikt wat houtkachels. Ja, maar het enige wat je verder hoort zijn vogeltjes. <middels> Ik zit met uh, Dina en Jorgos aan tafel in, in de keuken. Uh, Jorgos is uh, veehouder. Hij heeft uh, samen met zijn broers 450 uh, schapen. En um, dat is uh, hard werken. we zo zo, zo probeerde. Ar megume meta, we gala. Om negen uur. Dan heeft hij ze gemolken. De fabriek, de, de kaasfabriek, heeft de melk opgehaald. Hoeveel betaalt die fabriek voor die melk? Dus 1 5 euro per liter. euro. Jorgos krijgt dus 1,05 euro per liter. Zo'n 40.000 euro per jaar verdient hij. En wat overblijft deelt hij met zijn twee broers. Veel werk voor weinig geld. De zuivelfabriek wordt de melk verwerkt tot Dodoni boter, Dodoni yoghurt en Dodoni kaas, internationaal bekend. Griekenland moet van de EU en het IMF haast maken met privatiseren. En deze corporatie, een van de weinige winstgevende ondernemingen hier, staat op de nominatie om verkocht te worden. De veehouders, zoals Jorgos, zijn fel tegen. Want nu krijgen ze nog een redelijke prijs voor hun melk. In voorschotten uitbetaald. Ze zijn bang dat een buitenlandse koper dat straks niet meer doet. En ook dat de prijs van de melk omlaag gaat. Dat nee, nee, nee, nee. is een winstgevende vraag. Dat is een winstgevende vraag. Dat is een winstgevende familie. Dat is een winstgevende Hoe ga je slechten? Dat is een. De Grieken balen ervan dat Europa hen dwingt om uitgerekend goedlopende Griekse bedrijven te verkopen. Ze vrezen dat Griekenland straks met de failliete boedel blijft zitten. Zijn er groeimogelijkheden in de olijfolie dan misschien? Griekenland staat immers vol met olijfbomen. Ik vraag het aan Judith, die met haar gezin leeft van de olijven. Haar zoons helpen tegenwoordig mee met de oost, want Albanese inhuren is te duur. Met Judith uh, ben ik een uh, weggetje opgereden naar hun um, olijfboomgaard. Uh, en uh, haar zoon, uh, Vasilis... Hi, hi. hi. En Vasilis spreekt gelukkig ook Nederlands, hi, want hij is half, uh, half ja? Grieks, half Nederlands. Hi. Wat doe je nou met die stok? Want ik zie hier uh, olijfblaadjes en olijven. Daar maak ik allemaal een hoop van. En uh, daarna gaan we de bladeren eruit halen. Met de hand? Met de hand, ja. Daar is een uh, bepaalde techniek voor en dan gaan ze de zak in. Ja. Dit is de laatste hoop die hij maakt. Ja. Nou, dat leggen we op een hoop en dan aaien we als het ware over die hoop heen. En... De, de lijven aai... zijn zwaar, die zakken naar beneden. Het is zwaar lichamelijk werk. Vroeger werden er ook veel albanezen ingehuurd, hè? Ja. Dat is nu niet meer zo. Nee. Mensen uh, plukken weer zelf. Mensen doen het, als ze kunnen, het werk zelf. Het kost geld. Ja. Hè? 40 euro per dag ongeveer is het dagloon van een Albanese Maar veel mensen kunnen het niet meer opbrengen. Ja, want je verdient weinig aan die uh, olijven. Aan olijven je weinig. Een zak is 60 kilo, daar komt ongeveer, 60 kilo olijven, daar komt ongeveer 10 kilo olie vanaf. Dat breng je weer naar een handelaar, een olieinkoper. Ja. Ja. En hoeveel geeft hij voor een liter, denk je? Allerbeste kwaliteit... Uh, die kost hier ongeveer 1,40 per kilo. Pref. Dus dat is meer dan een liter nog. 12 euro in Nederland. Ja, ja maar het grootste winst uh, gaat natuurlijk naar de tussenhandelaren. Ja. Toen ik hier kwam, 20 jaar geleden, toen was de olieprijs zo'n 600 drachmen. Dus 2 euro. En een brood kostte toen 100 drachmen. Nou, ondertussen kost een brood 1,80. En een kilo olie, 1,40. Ja. Dus he, de, alle kosten zijn omhoog gegaan. Elektriciteit, water, arbeidskosten, noem maar op. En de olieprijs is vreselijk blijven hangen. Ja. Nou Ontzettend bedankt. Uh, ook Vasili, dank je wel. Oh, die arme rug. Ja. Kan jij het goed hebben? Uh, zo staan, dat trek ik niet. Dus ja. ik ga erbij zitten op mijn knieën. Ja, Anders, uh... dat snap ik. Ja. In de olijfolie wordt dus ook geen winst gemaakt. Laat staan dat er groei in zit, zoals McKinsey beweert. En ook aan export van olijfolie en schapenkaas wordt weinig verdiend. Het toerisme dan misschien. De laatste twintig jaar zijn er in deze streek tientallen hotelletjes bijgekomen. En vooral natuurliefhebbers komen je graag wandelen in de bergen. Vasilis Paparounas is in het dorp geboren... Hij heeft in strijd met de traditie van kleinschaligheid... een pretentieus miljoenenresort neergezet. Deels gefinancierd met Europees geld. Het staat pal naast het kerkje waar hij lang geleden is gedoopt. Basilis Paparounas is op 18-jarige leeftijd uit het dorp hier vertrokken. Hij heeft gekookt in de beste restaurants... en heeft daarna ook zijn eigen zaken gehad aan de voet van de Acropolis... En nu hij um, nu 56 is, is hij teruggegaan naar zijn geboortedorp. Hij heeft uh, met leningen het huis van zijn vader uh, helemaal luxe uh, verbouwd. Tot uh, suites en, en met open haarden en uh, luxe badkamers heel mooi ingericht. En hij um, heeft een heel luxe restaurant en een bar en er zijn nog meer uh, huisjes in de omgeving. Die heeft hij allemaal bij dat resort betrokken. Die zien er allemaal heel erg goed uit en nu komt er gewoon niemand. Ik poelus aan, zeg maar, agressieve manindakjes in Europa, die we tezilijken met de wonderlijke natuur die we hebben in Zagorje. En we kunnen ze met een heel hoge 25 euro το κιλό. Yeah. Και όταν πήρα πέρσι, α πούμε, να τους πω, μου λένε 10. Yeah. Όταν τα έξοδα για το αεροπλάνο, μόνο να τα στείλω, είναι 4 euro. Hij zegt dat de manier waarop de rest van Europa Griekenland behandelt heel onrechtvaardig is. De rest van Europa verdient aan de problemen die Griekenland heeft. Voorheen verkocht hij wilde paddenstoelen die hier om de omgeving vond aan buitenlandse restaurants voor 25 euro per kilo. En nu dit jaar, nu iedereen weet van de crisis en dat Griekenland zich in een moeilijke positie bevindt, wilde ze maar 10 euro bieden in het buitenland. Nou daar kan hij ze nog niet eens voor verzenden, dus hij eet ze hier wel op. En hetzelfde gebeurt met de kamers. Hetzelfde gebeurt met de domaatjes. Janika, ook hier, maar Janika. Nee. Het is niet zoals in Eldië. Wat ze vragen is, zijn de vervoers. Om ze op het kalfje te met 30 en 40 euro in een resort 5-sterren. Het is niet to zo. Touroperators bieden hem maar 35 euro voor een 5-sterrenkamer. Dat gaat gewoon niet, zegt hij. In zijn woede klinkt wanhoop door. Wat een mooie afronding van zijn carrière had moeten worden. In zijn geboortedorp ziet hij totaal mislukken. Veel hotelletjes in het dorp zijn inmiddels dicht. Het pension van Rita en haar man loopt gelukkig nog redelijk. Rita, um, dit gebied is um, afhankelijk uh, van toerisme, hè? Ja, er is, uh, ze leven alleen nu nog van uh, een klein beetje veeteelt... wat er over is gebleven. En, uh, en nu uh, hebben ze sinds uh, 13, 14 jaar is georganiseerd uh, internationaal toerisme. En uh, dat proberen ze te promoten. Er zijn ontzettend veel hotels bijgekomen. Ja, eigenlijk nu te veel. De Grieken kunnen niet meer op vakantie gaan, hebben geen geld meer... En uh, we zijn dus eigenlijk uh, nu afhankelijk van het, uh, het buitenlandse uh, toerisme. En hoe gaat dat? Hoe ziet het eruit voor komend seizoen? Nou, uh, de berichten zijn dat het 30% minder is. Gelukkig wij, uh, werken wij veel met uh, Nederlandse gasten. Daar zijn we erg, uh, erg blij mee natuurlijk. Maar heel veel, uh, heel veel uh, hotels uh, die staan leeg of uh, op punt van failliet gaan. Het was een uh, vreselijke, moeilijke winter. Met uh, uh, heel veel sneeuw en kou met hele hoge stookkosten. En uh, iedereen heeft daar uh, zo op bij moeten leggen... dat het, uh, dat het voor de meesten niet, uh, niet haalbaar is om, uh, om de zomer uh, door te komen. En denk je dan dat het hier een beetje leeg loopt? Uh, ja, dat, uh, dat zal zeker uh, een van de gevolgen zijn... Uh... Ja. Net zoals vroeger eigenlijk? Net zoals vroeger na de Tweede Wereldoorlog toen iedereen weg is getrokken omdat er geen, geen, geen werk was. Hier is alleen dus maar een beetje veeteelt. Er is geen landbouw vanwege de rotsen, de stenen. Er is geen goede grond. Er is geen industrie. Men zegt dat dit het armste gebied van, van Europa is. Omdat, omdat dus de mensen alleen maar van, van de veeteelt konden leven. Ze zijn alleen wel heel rijk uh, aan natuur schoon. Ja, misschien zijn we daarin wel het rijkste van, ja. uh, van heel Europa. Ja, we. We willen in een paar momenten Rita verwacht dat Anopedina zal leeglopen. Maar toch zijn er nieuwkomers uit de stad die zich hier vestigen. Sommigen niet helemaal vrijwillig. Zoals de 51-jarige Stavros en zijn vrouw. Ze brachten vroeger alleen de zomers door in het familiehuis hier in het dorp. Maar hun modezaak in Athene ging failliet. Ze hadden niets meer en daarom zijn ze nu definitief bij hun dochter ingetrokken. Zij had een jaar eerder al de stad verhuild voor het dorp. Voor haar als stadsmeisje is het wel handig... want haar vader kan tenminste met de houtkachel omgaan. Ik zit op de bank met uh, Stavros. Hij is uh, 51 jaar, maar hij ziet er uh, veel ouder uit. Hij drinkt zijn Tsiporo, uh, dat is een uh, lokaal... Uh, Sterk drankje. Ze hebben een verschrikkelijke winter achter de rug met 75 dagen sneeuw van een meter hoog. Ze konden het dorp niet in of uit. En dat was hun eerste winter hier. Ze wonen bij hun dochter en nu wonen ze dus met z'n drieën in huis. Hoe ziet u de toekomst? Hoe tomelonsas? ze in de toekomst? Het is niet in de toekomst. We naar een toekomst. Ik een En in dat Dat is ik is periode. Hij weet niet hoe zijn toekomst er hier uitziet, maar hij weet wel dat hij hier blijft. Ehm, teruggaan naar Athene is geen optie. Zijn vrouw die nam zoveel medicijnen tegen depressies. En, en hier heeft ze veel minder last van al die problemen. Ze zijn hier toch gelukkiger, ook al hebben ze. Geen um, inkomsten. Maar toch uh, hoopt hij dat ze gewoon hier kunnen blijven... en um, het vol kunnen houden. Ja. Mm -hmm. Hij um, zegt, nou beter dan dit uh, wordt het niet. Het kan alleen nog maar slechter. Maar het kan me eigenlijk ook niet meer schelen. Ik heb niks te verliezen. Stavros maakt een uitgebluste indruk... Een man die zijn tijd uitzit, zonder werk en zonder doel in het leven. Kostas en zijn vriendin zijn dertigers die de stad beu waren. Ze wilden nieuw leven beginnen. Een paar jaar geleden kwamen ze naar Anopedina en pachtten een hotel. Maar dat liep niet door de crisis. Ja, de laatste tijd ging het te slecht met dat hotel en hij is ermee gestopt... En wat gaat u nu doen? Wat gaan nu doen? gaan doen de traditionele werk van het dorp is. We gaan met de ktenenotrofie. We gaan doen wat we wilde doen vanaf Ik voor dit wilde niet We gaan kijken hoe we het doen. We gaan kijken hoe we het doen. We gaan kijken hoe we het doen. We gaan kijken hoe we doen. We we doen. gaan we We we We we We gaan We gaan We We gaan We gaan We gaan We gaan doen. doen. doen. Wij Grieken, we zullen doen wat we altijd deden. Simpel leven in onze dorpen. We gaan gewoon geiten en schapen hoeden. Veel succes. En nu wil Kostas de schapen gaan houden. Hij zegt dat hij dat altijd heeft willen doen. Ik vind dat moeilijk te geloven. Het is veel afzien buiten en het is een moeilijk vak dat de meesten van hun ouders leren. Bovendien hou je er weinig aan over. Helemaal als straks de Dodoni-fabriek... onder druk van Europa en het IMF... in buitenlandse handen valt. Per deze reportage van Sofoula Schalkwijk... vanaf het platteland van Griekenland... waar het allemaal heel erg misère en treurigheid is. Uh, Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO. Het eerste deel gemist, geen nood. Via de app VPRO's gemist luistert u heel eenvoudig het hele uur terug... Maar natuurlijk kan u ook terugluisteren op radio1.nl. Om tien voor acht hoort u alles over hoe de Franse presidentskandidaten... Sarkozy en Hollande Twitter en Facebook gebruiken... of misschien ook misbruiken... om de volgende week tijdens de verkiezingen te kunnen winnen. Maar nu eerst de aandacht voor de persvrijheidsdag... die op 3 mei gevierd wordt in Amsterdam in Pakhuis de Zwijger. De schijnwerper wordt dan gericht op Turkije en Mexico. En aan die landen besteden wij hier ook aandacht vanavond. Toen in 2002 in Turkije de AK-partij aan de macht kwam... leek het beter te gaan met de persvrijheid in dat land. Maar dat was toen. Nu, tien jaar later, zitten honderden journalisten vast. Ze worden verdacht van complotten tegen de staat. Rick Delhaas en Ali Yaskili spraken met Turkse journalisten... en gingen allereerst op bezoek bij de studio's van CNN Turk in Istanbul. Nou, Dit is de studio vloer. Er is net een, een mediaprogramma afgelopen. De ankervrouw zit zich even koel te toe te wuiven, want het is erg warm onder de lampen. Very hot. En what kind of show did you do right now? Ben, Türkçe söyleyim. Media Dit programma heet uh, Media Mahalese, dat betekent zoiets als uh, de mediawijk. En uh, vergeet je niet in mijn uh, uiterlijk met al deze make-up uh, die, uh, die ik uh, intact probeer te houden met, met deze waaier. Uh, je, zit, je bevindt je nu in het uh, meest optionele programma uh, van, uh, van Turkije. Uh, vanuit hier wordt uh, ja, de meeste kritiek geleverd op, uh, op het regeringsbeleid. Wat bespreken ze dus? De kranten zie ik liggen, de ja. Jokse kranten. 45 dakika, 45 minuten. Het programma duurt 45 minuten en ze ontvangt dus regelmatig tafelgasten... ...waarmee ze dus inderdaad uh, reageren op het, op het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld, ja. ja, ze hebben verschillende kranten. We hebben vandaag de nou, uh, vandaag heeft ze het dus gehad uh, over Syrië uiteraard, hè, de actualiteit. Uh, interessant over censuur. Ik ben heel benieuwd naar het onderwerp over censuur. Waar ging dat precies over? Sind de Turkije de media censuur. amadajok auto censuur. We moeten snel weg, anders zitten we zo lijf in de uitzending. Oh, nou, dat Dan willen wij we wij toch wel. <laughs> wegwezen. Dat ja. gaat ja. niet uit. We moesten even wegsprinten uit het net eh, om te voorkomen dat we live in beeld zouden komen op het Turks TV. Hè, voor die 1 miljoen maandelijkse toeschouwers. Um, maar dat ging dus over censuur. En Interessant genoeg, ze heeft het vandaag onder meer gaat over zelfcensuur. Zoals, zoals u weet, ontstaat er in Turkije in toenemende mate een klimaat waarin journalisten zich zelf censureren. En sterker nog, ik heb elke dag een journalist te gast waarin we dit soort kritische onderwerpen bespreken. ze laat niet naar te benadrukken, je zit nu bij het hart van de oppositie in Medialand tegen deze regering. <tieden> Ik ben Rydvan Acker, CNN-Turk haberkanaal Haber Dit is van Acker, hij is eindredacteur van het nieuws van de zender CNN-Turk. Ja, CNN-Turk, is dat verbonden aan wat wij kennen, het Amerikaanse CNN? Amerikaanse CNN'in uluslararası... De, het Amerikaanse CNN dat wij kennen, het gaat over de hele wereld joint ventures aan. En 12 jaar geleden is men gaan samenwerken met CNN Turk hier. Althans, toen werd het opgericht. Uh, en de verhouding is 50-50. Uh, hoe zit het met... De persvrijheid in Turkije. Laten we gewoon een voorbeeld bij de kop vatten. Er is een incident geweest bij de grens waar smokkelaars werden gedood door het Turkse leger. Dat heeft CNN Turk eerst niet uitgezonden en later wel. Waarom hebben jullie dat niet gedaan? Zij CNN Turk. Als jij je werkt, hè? Hij eindigt met een hele uh, ja, heldere mening. Uh, in, ik vind dit een uh, vlek op mijn uh, bestaan als journalist. Dat we dat niet uh, meteen hebben bericht. Die dag, uh, toen wij voornamelijk uh, wat er uh, plaats heeft gevonden... Uh, kwam er eigenlijk meteen uh, een verzoek. Uh, ik vroeg hem, was het een bevel? Nee, een verzoek. Uh, van, de, van het kantoor van, uh, van de premier. Uh, om dit bericht niet meteen te brengen, uh, maar te wachten op de verklaring van de premier. Dat hebben wij toen uh, gedaan. Wij anticiperen op een excuus, wellicht. Uh, het zou ook baanbrekend zijn. Maar uh, in tegenstelling tot een uh, excuus kwam er eigenlijk een, uh, een verklaring... waarbij uh, de, de generale staf werd geprezen... Uh, en uh, waarbij het incident eigenlijk werd afgenomen als een incident, als, als een kleine bedrijfsongevalletje. Uh, en, en, hij, en hij eindigt dan inderdaad uh, met de uitspraak. Uh, ik vind die dag nog steeds een schoonvlek op mijn uh, jouw, uh, carrière als journalist. Hoe, hoe gaat dat dan hier in, binnen CNN? Dan krijg je zo'n verzoek van het uh, kantoor van de premier. Wordt er dan druk overlegd? Ik ben het niet uh, ik was uh, niet betrokken bij de besluitvorming, dus ik kan daar niks over zeggen. Ja. Komen dit soort verzoeken vaker van uh, de regering? Ik heb nog een beetje show meer. Dit soort incidenten doen zich niet uh, uh, heel vaak voor per jaar. Hij um, wij is wel op het volgende. Um, recent vond er een bomaanslag plaats in Ankara. Uh, dat was een aanslag van de, van de PKK. Uh, wij zijn toen meteen live gegaan. We, hebben, we waren meteen ter plekke met een cameraploeg. Daarop kwam er een, uh, hij noemt het geen bevel, maar hij noemt het een dwingend verzoek. Uh, wij vonden dat op dat moment een juist verzoek. We ging er helemaal op in dit moment, ook in onze verslaggeving. Terwijl de gewonden nog verzorgd werden. En daar hebben wij toen gehoor aan gegeven. Zijn er ook wel eens uh, verzoeken geweest waar jullie niet op gereageerd hebben? Nee, nee, we zullen uh... eigenlijk. Ja, je kan een beetje in Waar hij op wijst is dit: uh, er zijn vaak genoeg incidenten in dit land uh, die een verzoek tot gevolg kunnen hebben. Maar dat verzoek komt niet altijd. Wat hij vooral benadrukt is dat er geen noodzaak is voordat je dit soort verzoeken, want journalisten censureren zichzelf al. Ze anticiperen al op de mogelijke grenzen die er zijn. Waarom gaat het de laatste jaren weer achteruit met de persvrijheid? Lili Sprangers, directeur van het Turkije-instituut in Den Haag. Ja, het gaat slechter. Dat wordt vooral veroorzaakt door de Koerdische kwestie, denk ik. De AK-partij die nu al sinds 2002 de regering vormt... geen coalitie-regering, maar alleen aan de macht is... heeft in 2002, 2003 serieus geprobeerd om die hele Koerdische kwestie... om die vlot te trekken, daar beweging in te krijgen. Dat is vastgelopen, een aantal oorzaken. Ook omdat ze dat zelf halfhartig deden. En die Koerdische kwestie is en blijft toch een beetje het grootste probleem. En in het kader van die polarisatie die onder andere rond die Koerdische kwestie uh, uh, plaatsvindt, al een paar jaar is dat, zitten er nu uh, ja, 100 journalisten in de gevangenis. En daarnaast nog eens een keertje drie tot vierduizend mensen die op de een of andere manier direct of indirect zich voor die Koerdische zaak hebben ingespannen. Um, en dat zijn uh, zaken die natuurlijk ook de persvrijheid aantasten. Want een hele hoop journalisten in Turkije zijn dus bevreesd... om vrijelijk over die uh, arrestatiegolf te publiceren. Omdat ze bang zijn dat hun eigen positie daarmee in, uh, in het geding komt. Raghib Duran heeft zijn hele journalistieke carrière... in dienst gesteld van de persvrijheid. Sinds 1978 heeft hij voor allerlei kranten... en radio- en televisiesessions gewerkt. Sinds de jaren 80 houdt hij zich met het Koerdische probleem bezig... en werd in 1999 voor een interview met de PKK-leider Abdullah Öcalan... voor negen maanden gevangen gezet. Waarom is er zo weinig vooruitgang onder het bewind van premier Erdogan... en zijn islamitische akp partij Er is been goede good met het begin van de akp power. Er is wel vooruitgang geweest sinds de AK-partij aan de macht is, maar ten aanzien van de fundamentele problemen in Turkije, zoals het Koerdische en het Armeense probleem, zijn er twee stappen vooruit gezet en één achteruit. Welbeschouwd zijn er geen concrete stappen gezet in de richting van een oplossing. Unfortunately, we didn't make. 10 15 jaar geleden mocht je als journalist niet eens woorden als Koerd of Koerdistan gebruiken in je artikelen. We hadden het over die mensen of over de mensen uit Zuidoost-Turkije. Het bestaan van Koerden werd gewoon ontkend. En wat zijn de rode lijnen? Kan je meer zijn of am I bringing you in trouble? No, the red lines are. I'm speaking over the media, mm -hmm. the uh, independent Kurdish state. Tegenwoordig is een rode lijn voor journalisten bijvoorbeeld het schrijven over een onafhankelijke Koerdische staat. Je mag het hebben over meer autonomie of lokale autonomie of goede relaties tussen Turken en Koerden. Je kunt het hypothetisch over de relatie tussen Turkije en Koerden hebben, maar je kunt in geen geval een onafhankelijk Koerdistan verdedigen. You can even use the word Kurdistan, but not for Turkey. Je kunt het hebben over een Koerdistan in Irak, Iran of in Syrië, maar in geen geval in Turkije. Dit is de belangrijkste lijn die je niet over mag. Armenian genocide. Dit uh, is een ander taboe. Bijvoorbeeld, uh, instance, tien jaar geleden, niemand was het woord genocide te gebruiken. Elke keer dat we over die periode hebben, moeten we het zogenaamde so genocide Een ander taboe is de armeense genocide. Tien jaar geleden mocht je niet eens het woord genocide gebruiken. We hadden het over de zogenaamde genocide. Ik zie nu dat zelfs in de mainstream media mensen die de Armeense genocide ontkennen, wel dat woord gebruiken. Are there new red lines for journalists? Oh, sure, yeah, yeah, should, yeah, yeah, we, yeah. <laughs> we don't call them red lines, we call them green lines. <laughs> we noemen ze geen rode lijnen, maar groene lijnen, vanwege de groene kleur van de islam. Als je naar de praktijk kijkt, dan lijkt kritiek op de AK-partij zo'n grens te worden. Je belandt misschien niet onmiddellijk in de gevangenis, maar je kunt wel gemakkelijk je baan verliezen. Omdat de AK-partij bijna 80% van alle media controleert. Well, 80%, at least 80% is dominated, sometimes directly, sometimes indirectly by the political powers. Joost Lagendijk, uh, hoe lang woont u nu in Turkije? Uh, bijna drie jaar. En u neemt uh, deel aan het publieke debat? Uh, zeker, dat is uh, de deel van mijn werk. Ik werk bij een uh, denktank, dus uh, ik word geacht over veel dingen een opvatting te hebben. En ik ben columnist in een uh, krant, twee keer per week. Uh, over welke dingen spreekt u niet of schrijft u niet? Uh, daar moet ik lang nadenken. Ik kan me... Er is nog nooit een column geweigerd of wat dan ook... Dingen die niet kunnen of niet mogen, ja. die heb ik nog niet meegemaakt. Nee, maar die heeft u misschien nog niet meegemaakt... omdat u nog niet de grens hebt opgezocht. Ja, dat zou kunnen. Dat oh. zou kunnen. Ja. Uh, maar uh, ik zit mijn hart op te denken wat dat zou kunnen zijn. Ik kan me zo 1, 2, 3, geen onderwerp noemen waarvan ik dacht... nou, laat ik dat nou maar niet doen. Want dan ik, krijg ik gedoe mee of zo. Wat je schrijft uh, maakt misschien uit. Misschien ook wie het schrijft. Dat maakt er wel uit, ja. Ja, u ja. heeft een uitzonderingspositie. Ik ben natuurlijk toch, hoewel ik er al drie jaar woon hier... ik bemoei me al tien jaar met Turkije... maar ik ben toch een buitenstaander, een buitenlander. Um, en ik schrijf in een krant die uh, gezien wordt als uh, regeringsvriendelijk. Um, ik regeringsgezind denk... heet dat. Uh. Ja, ja. Dus ik denk dat dat uitmaakt... Uh, ik stel daar tegenover een, uh, een, een Koerdische journalist... die voor een klein, uh, marginaal uh, blaadje schrijft... Ja, die, laten we wel wezen, die zal men eerder aanpakken... dan dat we dat waarschijnlijk bij mij doet. Ja. ja. Er zitten honderd journalisten vast in Turkije. Er zitten 100, ongeveer honderd journalisten van. En de, de, de overgrote meerderheid daarvan, 65%, dat zijn Koerdische journalisten... die vastzitten omdat er een antiterreurwetgeving is... die zegt dat als je sympathiek staat ten opzichte van de eisen van de PKK bijvoorbeeld... Hè, PKK wordt gezien in mijn ogen terecht, als een terroristische organisatie. Uh, die zijn, maar die hebben bijvoorbeeld als eis dat er in het Koerdisch onderwezen moet kunnen worden. Als je dat nou ook vindt en daarover schrijft... dan heb je de kans dat je wordt opgepakt omdat je eenzelfde doel nastreeft als de PKK. Nou, u, dat, vind, u vindt dat ook, ik vind het ook Ja, ik ja. zou in principe opgepakt kunnen worden uh, daarvoor. Maar het gebeurt niet. En dat gebeurt wel bij een Koerdische journalist voor een kleinere krant. Maar die meerderheid van de journalisten die vastzitten... die zitten dus om die reden vast. We nemen nu uh, richting uh, de redactie van uh, de linksliberale slash koerische krant uh, Özgür Gündem. Ze waren gesloten, hè? ze moesten dicht. Zijn een aantal weken geleden uh, zijn ze ja, opge uh, verboden. Eigenlijk. ze mochten niet meer uitzenden, ze moesten dicht. En dat besluit is dus net uh, weer veranderd. Oké. Okay. En is de, dit de eerste krant die uitkomt uh, nadat ze gesloten zijn? Uh, dün, de, bugün ikinci, yarın, gisteren kwam de eerste versie uit, vandaag de tweede en morgen de derde. Kunnen we de krant van gisteren even zien? Uh, yaz -yaz -de, aynı zamanda o gün. Dan zie je een hoofdcommentaar van, uh, uh, van de hoofdredacteur. En uh, de kop die zij gebruikt is... Usg uh, blijft niet stil, hè? je kunt Özgürnünün niet het zwijgen opleggen. Waarom zijn ze nou eigenlijk gesloten, de krant? Ja, uh, de krant is uh, gesloten uh, op bevel van de rechtbank... Uh, omdat ze verdacht worden van terroristische propaganda. In de, in de uitgave van uh, 24 maart, na aanleiding van de publicatie van die dag... men kreeg s'avonds, na het verschijnen van de editie, uh, bericht van, uh, van de rechtbank... Uh, dat de krant uh, terrorisme propagandeert... en dat men om die reden uh, de krant ver, uh, verbiedt. Ja... Even voor alle duidelijkheid. Propageren jullie terrorisme? Voor een handje als je dan stoorde. Hij is even van zijn apropos, We moeten zelf om lachen bijna. Geeft ook aan dat deze krant tegen elke vorm van geweld is. Niet alleen tegen koeren, maar ook tegen vrouwen, tegen homoseksuelen, tegen minderheden in algemene zin. En hij Vandaag het we even een verkeerde keelgat. Kent hij de krant Zaman? Zaman, biliyor musun, Zaman Gazetesi'n? Tabii ki biliyoruz. Ja, biz yeah, en daar de... schrijft hem zeker een Nederlandse kolonist is Joos Lagendijk. Leest hij die wel eens? Aan de zaman da Radikalde de yazıyor. Evet. Hı -hı. Uh, ja, die niet. Ja, ja. uh, gisteren heb ik Joost Lagendijk gesproken en die zegt van ja, nou, ik kan eigenlijk alles schrijven wat ik wil in dit land. Ik schrijf ook wel eens over de Koerdische kwestie. Juriek geeft aan uh, dat Koerdische journalisten een ongelijke behandeling krijgen als het aan hem ligt, uh, wordt Joost uh, meteen opgepakt en uh, gearresteerd. Als, dat, uh, als dit uh, het uitgangspunt van de, van de overheid is een bijdrage van Rick Delhaas en Yazgi, Ali Yasgili vanuit Turkije. En we zonden deze reportage uit... omdat het op 3 mei persvrijheidsdag is... en wordt er extra aandacht besteed aan Turkije. En ook aan Mexico, het andere land uh, wat op 3 mei centraal staat... Um, en niet voor niets, uh, zo werd er dit week einde in de Mexicaanse stad Veracruz... het dode lichaam gevonden van de journaliste Regina Martinez... van het gezaghebbende weekblad Proceso. Je zou haar de Mexicaanse Anna Polistowskaya kunnen noemen. De beroemde Russische journaliste uh, die uh, werd vermoord. Martinez schreef al jaren over de banden tussen politici en criminelen. En dan in het bijzonder de drugsbaronnen. Zij zal de vierde journaliste die dit jaar vermoord is. En daarmee is Mexico een van de gevaarlijkste landen ter wereld... Ook voor journalisten. Aan de telefoon in Mexico-stad onze correspondent Jan Albert Hoodsen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eh, Regina Martinez. Justitie gaat ervan uit dat zij is vermoord. Is al duidelijk door wie? Nee, dat, dat is nog niet duidelijk. Het enige wat we weten is dat ze in haar huis is aangetroffen met sporen van geweld. En dat is verder het enige wat de politie heeft bekendgemaakt tot nu toe. Ja, eh, Mexico, gevaarlijk land voor journalisten. Even wat cijfers uit 2011. Negen vermoord. Twee verdwenen, acht overvallen op uh, redacties met vuurwapens of explosieven. Het is niet niks. Nou, heeft uh, Mexico natuurlijk al een paar jaar lang te maken met een drugsoorlog. Ken je ook persoonlijke gevallen in eigen kring? Direct Ken je mensen die ook bedreigd worden? Ja, ik heb, ik heb meerdere collega's en vrienden die zijn bedreigd. En uh, een vriend van mij uit Ciudad Juarez is in 2010 ook vermoord. Mm -hmm. Dat was een fotograaf van de lokale krant uh, El Diario de Juarez... En verder heb ik meerdere collega's, bijvoorbeeld uit Tijuana, uit Veracruz en het Tamaulipas, die direct voor het bedrijf. Ja, en jij zelf? Je bent natuurlijk geen onderzoeksjournalist die Mexicaanse kranten dingen boven haalt, maar toch? Nou, ik zelf ben nog niet echt in die positie geweest dat ik risico loop. Dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat wat ik schrijf... dat heeft niet echt direct effect op wat bijvoorbeeld de drugskartels doen. Dus ze zien mij ook niet direct als een doelwit. Nee. Um, uit een rapport van de Mexicaanse organisatie... of van Free Press Unlimited... blijkt dat uh, leger en politie de grootste boosdoeners zijn... als het gaat om bedreigingen van journalisten. Slechts 13% van de geweldincidenten te, incidenten tegen de media... betrof de georganiseerde misdaad. Is daar een verklaring voor? Nou, dat... Dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat het vaak de lijn tussen uh, autoriteiten en georganiseerde criminaliteit heel vaag is. Omdat bijvoorbeeld ook heel veel politieagenten en politici uh, zelf betrokken zijn met georganiseerde criminaliteit. Uh, dus daarom, daarom is, dat, is dat een beetje onduidelijk. En verder is het ook dat de autoriteiten uh, vanwege de corruptie... en vanwege het feit dat er bijvoorbeeld het leger vaak mensenrechten schendt... niet echt gebaat zijn bij uh, diepgaande onderzoeksjournalistiek. Oké, okay. hartelijk dank Jan-Albert Hoodsen. dat je ons even kort wilde bijpraten vanuit Mexico. Wilt u meer weten op 3 mei in zwijgen een hele avond over de persvrijheid? Dat kunt u allemaal terugvinden op persvrijheid.nl. Berichten uit Blogistan. Over precies een week weten we wie de nieuwe president van Frankrijk wordt. De socialist François Hollande of de zittende rechtse president Nicolas Sarkozy. Tijdens de verkiezingscampagne wordt vanzelfsprekend volop gebruik gemaakt van social media. En we praten daarover met Frank Reinhout, correspondent te Parijs. Goedenavond, op wat voor manier gebruiken de beide kandidaten social media? Nou, ik ben zelf niet zo lang geleden op het hoofdkwartier van de socialistische kandidaat geweest, François Hollande. En dan zie je dat hij een hele verdieping heeft ingeruimd voor die zogeheten webcampagne. Daar zitten 35 man en die houden zich uitsluitend bezig met het versturen van mails, met twitteren, Facebook vullen en videosites als YouTube en Dailymotion bedienen. Er is zelfs een team van de Amerikaanse president Obama langs geweest om de socialisten van advies te dienen. Nou ja, en wat ze daar doen op die etage is bijvoorbeeld... reposte-parties organiseren, zo heet dat hier. Dat zijn een soort repliekfeestjes, je moet je dan nou voorstellen dat die hele verdieping gevuld wordt met tientallen jonge socialisten en bloggers... die worden allemaal opgetrommeld, er worden pizza's besteld... er wordt cola op tafel neergezet. En het enige wat ze dan doen, is een live-uitzending volgen... op een heel groot scherm dat er aan de muur hangt... waar Nicolas Sarkozy, de tegenstander, op dat moment spreekt. Hij is op televisie of houdt een toespraak... En wat die tientallen jongeren dan gaan zitten doen allemaal... met laptops en tablets die ze voor zich hebben... is reageren onmiddellijk op wat Sarkozy zegt... op hun social media, op Twitter, op Facebook. Met Sarkozy dus gaan ze bekritiseren. En ze willen ook de standpunten van Hollande verspreiden... via die social media. Uh, zo gebeurt dat dus op die ene verdieping in het hoofdkantoor daar. Ja, en de andere partij, die van, uh, van Sarkozy... die doen daar niet voor onder, neem ik aan. Nee hoor, die organiseren precies dezelfde repost-parties, ook met bestelde pizzas trouwens... om via Facebook en Twitter te reageren op wat Hollande in dit geval zegt. En ook de politici zelf gebruiken natuurlijk die media. President Sarkozy zit op Twitter, niet zelf vanzelfsprekend... dat er wordt forum gedaan. En er is ook een officiële campagne-Twitter-account... van het steuncomité voor Sarkozy. En die verspreiden soms wel ja, tientallen tweets per dag. Dat gebeurt om oproepen te doen, om kritiek te leveren... om verwijzingen te doen naar optredens van Sarkozy... of ook om snoeihard uit te halen naar de tegenstander of naar tegenstanders. Nou, dit is een recente tweet van dat steuncomité van Sarkozy. De vakvereniging van Franse magistraten roept op om tegen Sarkozy te stemmen. Eindelijk valt hun masker af. Nou, en dan kan je via die tweet doorklikken naar de officiële campagnesite van Sarkozy... waar die rechters en advocaten vervolgens hard worden aangevallen. Het is ontoelaatbaar dat Franse magistraten oproepen om tegen Nicolas Sarkozy te stemmen. Omdat in hun eigen statuten staat dat ze democratische principes huldigen. Ze nemen een politieke stelling in en dat is verraad naar hun eigen collega's die neutraal zijn. Ze nemen hiermee het risico hun hele beroepsgroep in discrediet te brengen. Gaat het er nou continu zo aan toe, Frank? Is het een harde strijd die daar via de social media wordt gevoerd? Absoluut hoor, je hoort heel veel verwijten, veel beschuldigingen over een weer ook niet zozeer door de twee kandidaten zelf, maar vooral door hun aanhang. Maar dat gaat met harde woorden, de een maakt de ander uit voor leugenaar en vice versa inderdaad. Ja, En bij Twitter en Facebook gaat het natuurlijk om, om heel veel volgers hebben, maar ook om zelf anderen te volgen. Uh, volgen Hollande en Sarkozy mensen? Ja hoor, het verschilt wel. Hè. Hollande, de socialist, die heeft op Twitter... vooral aandacht voor direct betrokkenen, zijn eigen staf en politiek journalisten. En Sarkozy niet, dat is veel breder. Die volgt zo'n 9000 mensen. En dat is echt Jan en Alleman. Maar ook journalisten worden, zoals ik zei, gevolgd. Hè. Ik bijvoorbeeld als buitenlands correspondent in Frankrijk... wordt op Twitter gevolgd door redelijk wat leden van Sarkozy's partij... en van de socialisten, die blijkbaar toch erg geïnteresseerd zijn... in wat de buitenlandse pers doet en schrijft. Doe je dat dan in het maar, Frans er... of niet? Nee, ik, ik tweet in het ja, Nederlands, Engels en Frans door elkaar eigenlijk, okay. ja. Mm -hmm. en, en de woordvoerders van Hollande houden ook regelmatig persconferenties... dat is wel aardig, alleen voor de online pers, voor bloggers en twitteraars. Nou, uh, uh, verder is het opmerkelijk dat de partner van François Hollande... de socialistische kandidaat, dat is de journaliste Valérie Trierweiler... ook een actief twitteraar is. Iedereen bedankt die me gesteund heeft... na die abjecte beschuldigingen van Luca... Nou, dat was een recente tweet van Valérie Trierweiler... nadat een kamerlid van Sarkozy's partij, de tegenstanderus, haar had vergeleken met een hond... en haar <laughs> schetsend Valérie Rottweiler had genoemd. <laughs> Is het allemaal serieuze kost... Nee, er komt ook humor aan te pas, gelukkig hoor. François Hollande is zelf behoorlijk humoristisch, dat weten we... maar ook via de social media en internet valt er wel te lachen. De aanhoud van Sarkozy, om één voorbeeld te noemen... heeft een prachtige site gemaakt over het gebouw... waar de socialist Hollande zijn campagnehoofdkwartier heeft gevestigd. En het is een soort persiflage van een makelaarsite... die dat gebouw aan zou moeten prijzen. Nou ja, de crux is natuurlijk... het is een heel duur gebouw in een dure buurt... en dat is natuurlijk not done voor socialisten... die ze hier daarom ook gauche caviar noemen, salonsocialisten. Nou, over dat van gebouw van François Landen, staat bijvoorbeeld het volgende. Avenue de Ségur, nummer 59, Parijs. Prijs per vierkante meter, 13.659 euro. Verwarming werkt niet op kernenergie, wel op kolen. En het pand zelf heeft een koele kelder, geschikt voor het bewaren van sigaren. In de omgeving vindt u een Porsche garage en een kaffeejaarwinkel van Petrochian. Goed, tot zover. Frank Renoud. Volgende week de verkiezingen. Wie gaat dat winnen? François Hollande volgens alle peilingen, maar Sarkozy is nog niet uitgeschakeld. Goed, dankjewel. je Je hebt een boek geschreven, Super Sarko, wat in de, in de winkel ligt. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zondag verkiezingen in Frankrijk en Griekenland... die volgen wij voor u met de laatste ontwikkelingen en met onze correspondenten. En dan ook volgende week een reportage over Qatar. En straks na acht uur het wetenschapsprogramma Labyrinth... met daarin een dubbel interview met vertrekkend president Robert Dijkgraaf... en zijn opvolger Hans Klevers.